Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccins moeten eerlijker worden verdeeld over de wereld... vinden bijna alle Nederlanders volgens Artsen Zonder Grenzen. De hulporganisatie hield een enquête. Een op de drie zegt ook dat Nederland, zich, dat Nederland niet genoeg doet... om arme landen meer vaccins te geven vinden dat het kabinet zich niet aan zijn belofte houdt en daar is artsen zonder grenzen het mee eens. 27,5 miljoen vaccins die Nederland te veel gekocht heeft... zouden worden uh, doorgeschoven via een uh, internationaal systeem dat heet COVAX naar armere landen. Voor het eind van het jaar. Maar het gebeurt niet. En ik snap niet waarom niet. Minister De Jonge zei de afgelopen maanden dat doneren aan COVAX ingewikkeld is... Reisorganisaties zijn bang dat jij opnieuw je vakantie cancelt. Ze krijgen veel vragen binnen over corona. Veel mensen snappen er niks meer van omdat ieder land weer andere regeltjes heeft. En ook vinden de reisclubs het vervelend dat het boosteren nog niet echt opschiet in Nederland. Je QR-code is in de EU nog maar negen maanden geldig na de laatste prik. Kinderen van rijke ouders halen makkelijker hun diploma... dan kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben. De onderwijsraad ziet dat rijke ouders van alles regelen. Bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. Die extra lesjes kosten een hoop geld... en kinderen uit armere gezinnen kunnen daar dus niet naartoe. Over kinderen van rijke ouders gesproken... voor een van hen, prinses Amalia, worden vandaag kerkklokken geluid. hoort verslaggever Roel Pauw in Utrecht. Ja, zo klinkt dat dus. Ja, en, uh, ze zijn om klokslag negen uur begonnen met het luiden van de Katharina Amalia klok. Die opende het bal, zou je kunnen zeggen. En daarna kwamen de andere klokken erbij. Hele zware, bassende klokken. En nu is het weer stil. Amalia is achttien geworden. Ze mag nu officieel haar vader opvolgen. Maar dat wil ze nog niet. Op de planning staan eerst een tussenjaren en een studie. Het weer is soms wat zon en het is een graad of vijf. Vanavond valt er weer regen. In de Noordoosten natte sneeuw. Morgen ook een natte dag. ZFM, verkeersabdate. Dit is Herbende Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat drie kilometer file... tussen Beverwijk Oost en Knopertrottenpolderplein. De vertraging is vijf minuten. De N232 Haarlem richting Amstelveen is dicht door technische problemen... tussen de A9 en Aalsmeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, uh. Ja. Goedemorgen. Ja, ineens in de gaten dat die platen in één keer afgelopen is. Ja, ja, dat doen platen. Hè? Die ja, lopen, we, we lopen af. Die ligt er mee ja. Gaan, Jaap. Dat kan nog wel. Zo, ja. ja. jongens. Ja. Ja. En uh, Frank is er even niet. Die heeft uh, bezigheden uh, buiten zijn huis. Zoals dat heet, geloof ik. En, uh, en uh, wij zitten hier met Tino en, uh, en Jaap. En Tino heeft, uh, och, die heeft het zo druk, jongen. Het is echt, en de telefoon die gaat maar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het is onvoorstelbaar. Ja, het en het echt. houdt maar niet op. Ik snap het ook niet. Ik, ik snap missen. het ook niet, maar het is wel gezellig hoor hier. <laughs> Hebben we nog leuke dingen gedaan, Tino, met, uh, met Sinterklaas? Um, ik heb Sinterklaas dit jaar voorbij laten gaan. Sterk Ach, nog? Ja, ja, uh, ja, dat doet, dat doet hij ja, af en toe. Ja, ja dat, is, dat gebeurt <laughs> wel eens. Nee, ja, nee uh, mijn familie was aan het werk. Okay. We waren een programma aan het opnemen in Zwolle. Een nieuw programma voor RTL. En, uh, dus ik was alleen thuis. En toen zou ik nog ergens Formule 1 gaan kijken. En toen heb ik ook niet gelijk in mijn eentje gekeken. Moet je zeggen, dat scheelt de helft van je hart. Uh. Ja, ja. Echt. Weet je, het is, als je met z'n allen naar nou die race hebt gekeken... is is Hans zowel het een en ander Ik weet er alles van. Ja. Als je met meer mensen gaat zitten kijken ja. naar, naar zo'n race... en ja. dat is natuurlijk gewoon een thriller, dat kon je niet bedenken. Dit nee, je, als je nee. het voor had opgeschreven, dit... In, in had ik een... je voor gek verklaard. Ja, en dit is een leuke serie van Netflix, maar dat ja. gaat niet echt gebeuren. Nee, nee, klopt. En als je in je eentje zit te kijken, ik moet zeggen... Goed. dan heb je minder last van stress. Want je okay. zit elkaar niet op te heuien. Nee, nee, nee, nee, dat klopt. Dus dat was best wel relaxed eigenlijk. Oké. Okay. Nou, goed verhaal. Dus, uh, dus dat, dat, Nee, ik was helemaal... Uh... En jij hebt me iets gekregen voor Ja, ik, heb het, ik kijk uh, altijd met Mikey. Mikey Mike. Oh ja, tuurlijk en uh, met z'n tweeën. En uh, uh, Siska, die zit dan uh, een andere serie te kijken. want ik wacht, serie zes, gaat niet Maar op een van. gegeven moment gingen ze ook wel kijken, hoor. <laughs> ja, ja, natuurlijk. weet dus, je wel? Het ja. was, was namelijk nou zo <laughs> bizar. Ik heb echt... Ik heb zelden zoiets gezien. Nee, dat is, uh... Dit is echt redelijk uniek. En dat is wel heel... Maar graag. over de hele wereld, hè? Het is niet ja. alleen dat wij als Nederlander... Nee, nee, nee, nee nogmaals, zeker niet. één ding... Want zij vinden allemaal dat die Max wel mag winnen. En tegelijkertijd, die Lewis Hamilton... Dat is wel een keizer, hoor. Ja, wat heet. Ik bedoel, wat dat betreft... Kan een ik bedoel... beetje rijden, hoor, die jongen. Ja, we kunnen van alles roepen over die man... en dat hij overal ja. wordt voorgetrokken... en gedoe en gezeur en getrut. Maar het is wel een fucking hero. Als je 74-kampioen wordt... Ja. hij zet die regenbooghelm op in, ja. in saudi arabië om te protesteren dat daar mensen niet goed behandeld ja. worden. Hij doet dat Black Lives Matter. Ik, geef, ik bedoel, wat dat betreft... En met alle respect naar Max... die doet er helemaal niks aan. Die staat niet eens op, weet je wel. Die ja. gaat ook niet geknield. Die doet helemaal nergens aan. Dat is natuurlijk gewoon best wel een autist. en Dat is ja. een leuk ventje. Uh, prima, goed maar het is natuurlijk een mannetje, een jong kereltje nog... en die zijn best wel iets volwassener, zou ik maar zeggen. Ja, tuurlijk, maar dat kan ook niet anders. En de manier waarop hij reageerde, en niet eens over schuld... of we uh, nee. je dan een schuld hebt met de uh, breaktest, weet ik veel. Hij zei gewoon, hij zei heel netjes... Uh, als iemand niet volgens de regels doet, dan is dat lastig. Hij zei niet, stap is een biel. Dat had hij ook kunnen zeggen. <laughs> dus wat dat betreft blijft het netjes. Nou, ja, hoe mooi is het dat we op dezelfde punten uitkomen... Met, op een half punt en dan, nou ja, zeg het maar... Ja, nee, het is, het is uh, een bizarre. Uh, uh, uh, ja, ik denk dat sinds. sinds Senna. Nee, nooit meer gebeurd is. Dat nou, eigenlijk, eigenlijk sinds. Uh, uh, uh, 76 met Hunt en uh, Lauda. Ja, ja dat, dat was is, natuurlijk dat ook, ook zo'n uh, ja. zo zo bizarre situatie. Weet je wel, waar die hele film op gebaseerd is. Ja. Ik nagaan dat ze er een, een, een speelfilm van maken. Ja, zou dat moest niet van dit ook wel gebeuren. Ja, dat zou helemaal dat kunnen. Ook dat zou er mee kunnen. Maken. Ik hoop het ook. Ja, is toch jouw weekend eruit? Ja. Hoe mijn weekend eruit zag, ja. Uh, ik, uh, ik, ik, ik vind het eigenlijk niet zo gek. Veel bijzonders gedaan, eerlijk gezegd. Ik ben okay. Een beetje saai eigenlijk. Meen je dat nou? Ja, ja. Heb je geen Grand Prix gekeken? Daar kijk ik niet naar, want uh, dat is niet goed uh, voor mijn... Uh, oh, okay. uh, ben, je echt, ben je net als ik met, met Penalties Niels Elfton? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja <laughs> dan loop ik eruit? Ja, nou ja, ja. Ik heb ja. daar helemaal geen zin in, in dit, dit soort flauwekul. En dan uh, wordt er gezegd van, uh, nou ja... Weet je, Blauwe kul. Ja, weet je, uh, nou, ja, dat, het, het napraten, dat, dat wordt dan altijd gedaan. Uh, en dan heb ik ook zoiets van, nou laat maar. Maar ga je dan wel naar afloop kijken? Nee, ik heb nu ook niet... Ik ben een Max-fan en als Max dus gewoon een prut race gereden heeft... Of, of minder gescoord heeft. En in dit geval was het dus ook wel eens hoop ga je kijken. Ga ik niet kijken, nee. Oh, dan ga je niet uh, nee, Je nee, gaat nee alleen kijken. kijken als je gewonnen uh, ja, hebt. Ja, precies. Dan ga oh, ik kijken. <laughs> ja, ja, zo zit ik yeah. inderdaad. Yeah. Yeah, yeah, yeah. ja, en Dat voor de rest uh, uh, hou ik me daar uh, niet zoveel mee bezig. Ja. Jongens, ik heb ook goed nieuws. Nou, ja, vertel. Hans komt er zo aan. Oh, wat een gezelligheid. Ja, helemaal ah. goed. Er goed. Dus komt nog een, dus, uh, een derde persoon bij. Je. Ja, ja maar Hans is, is natuurlijk wel. altijd welkom. Hij weet natuurlijk alles van sport. Nou. En in nou. deze... Nou. <laughs> en in deze van Formule er 1... Er zijn weinig van, mensen dat, die zoveel ja. van sport weten als Hans. Ja. ja, het is heel, heel bijzonder. En, uh, en dat is natuurlijk het leuke van de Kanderval-show, dames en heren. Er zijn dingen die, denk je van, die kunnen niet gebeuren. Maar die gebeuren toch? We hebben een plaatje. We hebben een plaatje. Dat heeft Ger... Nee, dit niet hoor, jongens. Wat je, in je Wacht je hoofd? even. Ik had dit in mijn hoofd. Wacht even hoor. Niet, ik wil niet alles weten wat in je hoofd zit, hè? Nee, <laughs> hou dat zo. <laughs> Heb je er wat? Ja, komt hij aan. Nou, ja, wat gaan we doen? komt hij aan. Is het Bassie? Met mondharmonica? Ja, Bassie. Is Bassie van Adriaan. Ja, maar dan Bob heet hij. Oh, toch. <laughs> Bob Singer zeker. Bob Singer. Nee nee, nee, nee. Bob Dylan? Nee, juist. Ja. Ah, mooi. Hoeveel Bobs kun je hebben? Hoeveel Bobs kan je hebben in je leven? Ach, Robert Long? Bob Arndt leverman. Ja. Maar ja, dat weet Bob ik niet. Bob Ziek. Nee, ja. Dat ja. is lekker dan. <laughs> dat weet jij. Dat weet ik. Close your eyes. Close the door.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 Don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it.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 Ja, dat was hem. Dat was uh, Bob, Bob Dylan. Bob, uh, en uh, Baby Tonight, dames en heren. En dat zijn de leuke plaatjes bij uh, ZFM. Hier ja. in de morgen bij de Kan wel Show. Hé, hey, uh, even kijken. Ik had wat. Je had, had wat? Ja, ik had wat. Wacht even hoor. Waar heb ik het? Uh, ja, uh, Carly ken je niet hè? waarschijnlijk? Carly? Ja, dat is een Amerikaanse. Uh, ik, ik ken wel een carly die, die, uh, die neemt altijd een pilletje voor het slapen gaan. Oh. En, uh, en, en, en een pijnstilletje. en uh, ja. Uh, ja, en uh, per ongeluk speelde ze dingen er andere hand naar binnen. En uh, toen heeft ze een AirPod ingeslikt. En. Oh, op TikTok is een heel uitgebreid verslag van haar avontuur te zien. Vraag me dan af. En te uh, lezen. Maar dan, dan uh, ja, uh, je, kan, je kan dan ook uh, toontjes laten... Uh, ja, zoiets, ja. ja. Nou, uh, ik, ik heb dat wel eens een keer uh, meegemaakt. Mijn, uh, mijn mama die had uh, zo'n defibrillator. Mm -hmm. Defibrillator, Die regelt het hartritme. Defibrillator. Ja. En wat was het uh, geval? En op een gegeven moment, want jij hebt het over een ingeslikt airpotje... Maar er was een vrouw in Amerika die had de airpot ingesloten. Ja. Maar. Uh, uh, je bedoelt uh, oraal? Ja, vooral ja, okay, Maar om even mijn verhaal af te maken. die had op een gegeven moment piepend geluid. En dat bleek dus het batterijtje van de defibrillator die was op. <laughs> dus, dus ja, die moest op een gegeven moment moest dat vervangen worden. Want, want ja, als dat niet werkt, eh, dan heb je op een gegeven moment een probleem... als het hartritme eh, een beetje verstoord raakt. Ja, dat dus, kan je. Dat kan eh, heel, maar het is, het is een beetje vergelijkbaar. Eh, maar er zit muziek in de buik, dat zou ik bijna zeggen. Maar jij kan op TikTok kan je dit verhaal, kan je, kan je het avontuur eh, geheel terugzien is leuk, hè? Ja. ja. Maar even nog wat anders. Heb je wat het anders. keiharde nieuws ge, uh, gezien over een vuilniswagen hier in Zandvoort? Nee. Niet? Wat dan? Was achter uh, bij de vuurboedstraat ging er uh, wat mis. Uh, er schijnt een uh, lijnwerper uh, ontploft te zijn een in, wat? De, in de vuilniswagen. Een en, wat? en daar is de explosief opruim. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Bij, bij, is er weet ik allemaal wat? Wa een wat? Een lijnwerper. Wat is een lijnwerper? Ja, dat, ja, hmm, dat weet, of een lijnwerper, ik weet dat, uh, het. Ja, is, luister. Ja. Je moet wel weten wat je vertelt, hè? Oké. Okay, wat is okay. een lijnwerper? Okay, nou, wat uh... is een lijnwerper, dames en heren? Als u het weet, kunt u altijd bellen even naar ZFM. het <laughs> uh, <dat> nummer weet ja. <laughs> 0235730393. Is dat uh, goed? Maar wat dat is, is een geweldig? lijnwerper? Uh, ik, ik ben het even aan het zoeken. Wacht even, wat staat hier. Uh, <laughs> maandagmiddag heeft de explosieve opruimingsdienst... aan de Torbekkenstraat... vier rode tonnen uit een vuilniswagen gehaald. Dat staat er. Uh, explosief materiaal. Oh. Ja, ik, ik zag dat ook ergens in, in, mijn, in, mijn, uh, in, in mijn ooghoek... dat het uh, om zo'n uh, lijnwerper, om zo, ging. Ja, om zoiets uh, zou gaan. Maar dat, Hij is ook dat, geëxplodeerd, was... zie ik, hè? Ja. In er de zijn vuilniswagen. Er, in de vuilniswagen. Er zijn, uh, ah, de, weet je wat ik denk dat het een lijnwerper is? No? Ja. Uh, zo'n ding wat je afschiet om een lijn ergens naartoe te ja, halen. Uh, uh, ja. Uh, ah, ja, dat ja, je, zo van, ja, hier, hier is zo'n veilige lijn. Hier staan bij de lijnwerpers Een lijnwerp de is een ding wat ze ja, gebruiken ja. om uh, een, een rots in te schieten of zo. Er zit natuurlijk een explosief verhaling in. schepen gebruikt om ja. de touw nou mee af te vinden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, precies. Ja, een lijn ja. van de ene boot naar de andere, dat is ja. het beste. Ja. Alright. Nou, dat kan, want uh, het botenhuis dat is dan niet zo gek ver daar vandaan. Nee. Dus, ik zit, uh, dus we hebben eigenlijk ook meteen een suspect. Dat is de KNRM, denk ik, dan. Als ik dat, dat, zie, uh, dan, uh... dat zijn, Nee, dat zijn lijntrekkers. Nee, dat is niet waar. Nee, de nee, mensen van de KNRM zijn vrijwilligers... die ja, hun uh, leven zetten om andere mensen te redden. Dat ja. mag ik niet zeggen. Dus Dames en heren, maar mag wel ik, een grap. Mag ik, ja, mag, mag, je, je, grap mag ik een groot applaus voor onze Botman? APPLAUS Goedemorgen. Ja, Frank, goedemorgen. Hans. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Koffie? Ja, met de, de vinger geroerd hoor. <laughs> je weet hoe je ja. bent, Doe die werkt. Frank is die kon opeens niet. En, uh, ik denk nou, ik, pro ik probeer Hans even erbij ja. te halen. Want dat vind ik namelijk wel heel erg gezellig. En de kundigheid van Hans is natuurlijk hier heel erg uh, op zijn plek. Ja, ben jij thuis ja. in de lijnwerpers, of niet? Sorry. Lijnwerpers. Lijnwerpers, hoe bedoel je? Ja, een lijnwerper, lijnwerper die is de, voor de oorzaak van dat explosieve opruimingsdienst gisteren bij, bij de Torbeckstraat, en de Viermoedstraat uh, geweest. Nee, de vuilnis lag dat, he, of zo. Ja, ja. die hebben ze eruit ja, ja. moeten halen omdat ze dachten dat het een explosief was. Ja, dat heb ik begrepen. Ja, maar stonden er de brand overig zo? Nee, dat niet. Maar waarom was er brand doen? weer erbij, dan? Nou ja, uh, dat zal met... Explosief opruimingsdienst is er... Uh, aan er bleken rode tonnen in te zitten... die rode. explosief materiaal bevatten om touwen weg te schieten. Nou, hier, misschien is het met drugstoestanden? Uh, Ik weet het niet. Nou ja, nee, dat predicaat geen druk. Dat, nee, dat, nou, dat een lijn snuif. Ja, is een lijntrekker een lijn al gehad. Alleen een lijnsnuiver. Ja, ja. lijn dan maak je lekker die koptelefoon kapot. Dus ja, dat, nee, ja, dan kom ja. je alleen maar binnen om een spulletje kapot te maken. <laughs> nee, er is al geen geld voor die zender. En dan ging je een beetje de boel slopen. Ik <laughs> pak het in vast en hij valt met mijn Ja, Ja, ja, ja. Het ja. net oh. ook gebeurd, uh, Tino Stuy. Nee, die lag wel kapot. Nee, die is ja, dus lekker kapot ja, ja. ja, hier. Lulvrouw. Ja, lulvrouw. <laughs> ja, kom man. Nou, gooi nu eens een lekker, lekker plaatje. Oh ja, nou, okay. dan, dat gaan we dan doen. Want uh, daar, heb ik, daar heb ik nog wat van. Nee, want want ja, kom. die man die is uh, deze week uh, ons ontvallen. Dus, denk ik, dan moeten we hem maar ook even nog een keer laten horen. John Miles. Oh, ja, music. Uh, music. Ja, music was my first love.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 Zijn het eens dat we deze man even nog uh, laten horen? Ondanks dat hij het fijn niet, uh, niet ik heb, kan horen. Ik, heb, ik ben denk ik acht keer bij, bij uh, Nive of the Proms geweest. En één ding wist je zeker. Mm. Dat hij er was. Dat hij er altijd was. <laughs> <van. laughs> hij was er altijd. Ja, natuurlijk. Hij was de man uh, van Music en van Nive of the Proms. Ja, daar ja, kwam je altijd. Ik heb hem één ja. of twee keer ontmoet. Uh, uh, uh, geen onaardige man. En sterker nog, ik heb hem zelf uh, nog uh, gezien. Maar toen was hij sessiemuzikant bij de, de begeleidingsband van Tina Turner. Dat dus, bedoel uh, ik. Dus, dus ik heb hem zelf nog in uh, levende lijven gezien. Uh, hey guys, nog hebben jullie uh, ja. uh, ik, uit een vriend van mij die, die wilde proberen in het Guinness Recordboek te komen met pizza eten? Dat is uh, gelukt. Oh ja? ja, dat was Tom Waas, die nu die programma's maakte. Oh ja, ja. Uh, Tommetje, die, die deed van een serie die we met hem maken. Ik vond hem wel leuk. Wilde ja. hij uh, het kanaal overstemmen. Ging allerlei dingen doen die hij eigenlijk niet konden. En een van was dat hij in het Gunnis recordboek wilde komen. Dus hm? die pizza gaan eten. En, en, en, inderdaad, kon je het snelste aantal pizza's schrijven in een minuut of zo. En daar heeft hij <laughs> mee gewonnen. Jeetje. Maar er is nu ook een man in Australië die het wereldrecord heeft uh, uh, verbroken voor uh, let wel op goed, uh, goed op. Het is de luidste boer ooit. De luidste boer. Ja, ik weet Kun jij, kun jij spontaan boeren of heb je daar cola voor nodig? Ik heb uh, daar wel iets voor nodig. Ja. Okay. Een middeltje. Ah. Ja, precies. Ik kan, op, uh, ik kan ook op commando boeren. Ja, maar uh, deze man heeft een uh, 112,4 decibel boer gelaten. Uh, dat, dat is hard, hoor. Ja, dat is heel hard. Is dat? Dat, ja, daar zijn ze bij rust negen, Boven de 90 uh, decibel krijg je, krijg je volgens mij is het rug. Dan komt de politie aan de deur. En boven 90 de de, decibel is volgens mij de, de grens als je een feestje hebt. Weet je wie ook zo goed uh, kan boeren? Nou, mijn dochter. Oh, echt? Oh, zo ziek hè? Ja, ja, een mooi wel. meisje om te zien. En heel, toen ze heel klein was, op verjaardag, ging ik, uh, op, verjaardagen, ging ik uh, op een gegeven moment, uh, zeg ik: jongens, al die kinderen bij elkaar, we gaan een boerwedstrijd doen. En die kinderen vinden het prachtig. Ja, natuurlijk. Om te boeren. En, uh, en ik kan dat dan ook. En, uh, en mijn dochter ook. En, uh, maar al die ouders gingen helemaal over. Het dat trein. doe je niet met kinderen. En, dat doe je niet uh, met dat het is kinder. mooi dat <laughs> er nou, het het le is. Leuker dan de schetenwedstrijd, toch? Ja, toch? Ja, maar scheten ja. moet je altijd zo op wachten. Ja. Ja, <laughs> en je moet uitkijken dat je, je niet een klein ongelukje krijgt. Ja. Maar uh, deze boer, deze man... die heeft dus wel in een geluidsdichte studio gedaan. En zijn geheim was inderdaad... een flesje cola drinken. Cola ga je enorm van boeren. Ja, ja. Uh, maar... Uh, het geluid uh, die 112,4 uh, decibel kan worden vergeleken... met dat van een drillboor of een trompet. <lacht> nou, kijk, als deze man dus geluid zou uh, hebben gemaakt... Uh, in het nabijzijn van uh, rust bij de kust... dan had hij al gelijk misschien uh, het nodige achter zich aan. Ja, ja, en ik ken één iemand die, die waarschijnlijk... bijna net zo hard kan boeren, dat is Gerard Joling. Gerard... Is het zo? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Onwaarschijnlijk. Ja. Ik heb nog nooit, ik heb met iemand een aantal keer... aan tafel gezeten en Geert is voorzichtiger zegt licht ordinair. Ik vind hem onwaarschijnlijk grappig, maar de man, heeft, een man heeft, zit geen enkele rem op. Uit eet, nee, hij is echt ja. boeren. Je wilt echt niet weten. Ben ik ja, in de... een ondienstige restaurant? Ja, toch? ik weet er alles die van. Dit hem echt helemaal niks. Ik heb een keer in, in uh, um, uh, bij Amsterdam daar het restaurant van uh, blauw. Ja, ja, rondblauw. Rondblauw. En die zat toen in, uh, nou whatever. Nou, Sterretent. Ja, sterrentent, dus wij, wij daarheen en, uh, met, met, uh, met, uh, met uh, Joling en uh, wij uh, als, als uh, na het eten een kaasplankje met port. Ja, maar toen hebben we geloof ik drie flessen port opgezogen. Oh, wel. <laughs> kun je goed boeren. Ja, maar hij wordt steeds ordinairder. Ja, ja, ja het wordt echt dat je denkt: van... Uh, uh, dat, nou kan je je weer. dat kan een je meer. Een soort je van plaatsvervangende. Nee, ja, ik zeg er nog, ik heb me kapotgeschaamd. Ja. Omdat het gewoon, er zijn een paar dingen die je niet doet. Ja, in China kun je boeren aan het eten, ja. maar het interesseert ja, dan. Krijgen. En hij is heel grappig. Ik vigeer het echt, grappig, ja, het echt, ik heb echt een grappig man. Krijg je toch in China, als je geboerd hebt... krijg je toch een nieuw bord voorgeschoten? Want, want dat is een teken dat je lekker gegeten hebt. Tenminste, dat wil nee, ik me altijd laten ik vertellen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, je krijgt dan ook een drijven voor je druiven. Nieuw, die nieuw die bord is in Griekenland als je dat kapot, als je kapot gooit. Ja, Je nou. nee, nou, Moet wel de, de, de dingen een beetje... Nou, behouden, nou ja, ja, ja? Ik, ik, ik heb dat verhaal wel eens gehoord. Dat Als je in Chinezen vatten dat op, als je boert... Dat, dat je ja, lekker ja, ja, gegeten hebt. Dus als je dat in China ja, dat doet, krijg je een nieuw bord voor En als je bij ZFM moet je een bord voor je kop hebben. Dan ja, dan ja, ja maar dat <laughs> hebben meer mensen last van. Goed, gaan, gaan we gaan goed. Goed, gaan boer of geen boer. That's the question. Overigens, wat Spoppen ik ook wel boer. weer... onwaarschijnlijk goed nieuws vond, was uh, uh, hoe creatief mensen gaan met, uh, met de laatste maatregelen tegen die buikgriep. Yeah. En dat is uh, in Meppel. Meppel. Meppel heb je Café de Kansel. Dat is een, een café. Ja. Nee, daar moest ik ook gewoon... Ja, hallo. Hoe kun je nou een café runnen als je het om vijf uur dicht moet? Ja. Deze man uh, die heeft het anders opgelost. Uh, er was namelijk in heel uh, Meppel geen erotische winkel te vinden. Je meent het niet. Ja, dus ik denk dat hij, hij zegt... Er staat hier uh, dat hij met de grootste uh, leverancier van, uh, van Playtoys... Uh, ik denk dat het Easy Toys is, want dat is volgens mij de grootste... En die heeft hij gebeld. En in een week tijd is het een speciaal zaak voor <laughs> sextoys geworden. <laughs> dus je komt er morgens om een kopje koffie te drinken. En dan kun je He? er een tosti krijgen. En daarna moet je, moet je heel veel een dildo. kopen. Maar <laughs> ja. maak een tosti, dildo van je. En uh, twee kopjes koffie. Ja. Ja. Ja, dus het schijnt een hele ja, uh, succes te zijn. Dit is uh, goed. Zeg, ja. Dit is echt ja. een Je moet er vast. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, Lotte is een treinbevrijheid. Ja, tuurlijk. In Meppel. Dat is een beetje net ja. als Kamp en Zwolle. Maar Zandvoort ja. heeft toch ook, ook geen uh, erotische winkel. We hadden ja in de buurderweg. Ja. Ja. Maar er was ook het verhaal ooit. een verhaal. Dacht, dat, Daar woonde een prostituee boven de sekswinkel ja. naast Café Bluis. Ja, dat, dat was het verhaal. Ik ben er nooit geweest. Ik ken ook niemand die er ooit geweest is. Ik ben er wel geweest. Ja? Heb je die keu dan voor een andere manier gebruikt dan? Niet? Nou, hij gaf tot dat weg. Uh. Nog, uh, maar het is wel een gat in de markt. Papa. Ja, dat klopt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, Precies. Oh, misschien um. misschien wat voor Molly. <laughs> ik denk uh, dat, ik dat we Han even moeten bellen. Han, ik heb een goed idee voor je. Ja. <laughs> Dus je houdt ja. wel naar binnen, hoor. Ik we ja. wel ja. een eigen borst bellen. Om te zeggen, dat is best wel een goed idee. Ja. Ja. Ons kent ons. Maar deze heb ik al. Zeg, uh, mannen, het is Nog al... Mag ik die grote rode erachter nemen? Mevrouw, dat is de brandblusser. <laughs> <laughs> doe maar een uh, muziekje. Het genoeg weer, jongens. Doe maar een muziekje. Doe maar, maar ja, oké okay, Nou, oké. Okay, en dan hebben we gewoon alleen maar leuke muziek. Ach. Ja. Ach. Weet jullie hoe heet nog? Boeh, uh, ik, ik, ik ken hem wel, maar jongen, uh, jongen, jongen. Jonge, jonge, 25 for 6 to 4. Yeah. Chicago? Ja, dat zie je. Ja. Ja. <coughs> het, is, uh, het is half elf uh, geweest. Half elf? Ja. ja, ruim oh, zelfs. Dus oh, het is, jee, ja, ja. ja, ja. Hé hey Hans, normaal Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, normaal was het ook klaar om deze tijd. <laughs> maar goed... Dat is niet zo. Ja, hey, we gaan het even. Ja, maar kunnen er niet omheen. Ah, oorlog, in oorlog, in oorlog in de woestijnen. Oorlog in de woestijnen. Ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht dat we het over darten gingen. Twee... hangt ergens een, een foto van Tote Wolf met, uh, met rondjes. Ja. En ik denk dat daar ja, wel al ja, gedart ja, ja. wordt. Uh, ja. Nou, je kwam er kwam oren en ogen tekort hè, in, in uh, o, ongekend, deze race. Want het is, ja, het is echt ongekend, ongekend. inderdaad. Ongekend. En wat er allemaal gebeurde, uh, dat heb ik ook inderdaad... in mijn lange uh, Formule 1-tijd eigenlijk nooit meegemaakt. Wat er allemaal in één race gebeurde. Nee. Door uh, een, een spannend slot. Uh, Drie starts, twee, twee keer een mooie vlag. Inderdaad, inderdaad. We Klapper hebben, alleen, we hebben alleen, alleen Hamilton niet alleen zien starten. Dat was de enige, jammer, weet je wel, die eentje. Oh ja. Ja. ja, ja, ja, die eetje, dat was ook bizar. Maar een hey, van, van de raarste momenten was natuurlijk die aanrijding... tussen Hamilton en, en Max. En uh, ja... Hij heeft er tien seconden straf voor gekregen... en ik kan me daar iets bij voorstellen. waar ja. nee, ja. de, twee, maar, de twee vechten met de twee schulden. Kijk, hij, hij remde wel uh, erg snel, hoor. Ik bedoel, uh, ja, bij, ik bij Red Bull zeiden ze... van hij, hij ging alleen van, van 7, uh, 7 naar, naar 3. 2. He. We hadden met de ja, vier je... Panda ingehaald op dat ja, moment. Ja. Ja, nou ja, maar als jij, als jij rent met een Formule 1-wagen en je gaat van 7 naar 2, dan rent je niet normaal. zo snel als uh, volop de rem op een normale persoonwagen. Ja, ja dus, dat klopt. Maar goed, uh, uh, ja, hij, hij rende toch wel uh, behoorlijk makkelijk. Uh, maar maar ik, vind, ik vind het ook aan, aan uh, de fout van Hamilton, die uh, wist dat hij, uh, als hij hem zou inhalen... Ja. Dat hij gewoon meteen gepakt werd. Ja, maar het punt was ook nog dat bij Mercedes... die waren zo bezig met, met, met die Massi die, die wedstrijdleider... Ja. dat ze vergaten eigenlijk... Uh, en hadden ze geen tijd voor om Hamilton te in ja. informeren... dat maar Max hem in, uh, door zou laten. Ja, Hans, maar, maar ja. als hij, erachter, hij er flink achterop was geklapt... als hij niet alleen die size cut had... had hij wel een mooie nieuwe tag gehad. Red Bull neemt je vleugels. Je ja, vergeef ja, ja. <laughs> je vleugels. Dat had gekund. Absoluut. Ja, ja, nou, bij, bij een normale Formule 1 coureur eh, Had hij eraf gelegd? Nee, ligt hij heel, heel neus eraf. De volkant eh, eraf. Maar bij, bij Hamilton, die had een paar krasjes geloof ik. ik ja, bedoel, dan, nou, die Zuidkut was een beetje maar ja. Die grote nou, had uh, Waarom normaal. gebeurde het eigenlijk dat, dat hij zo hard remde? We hadden het net al even over, Ger. Die, die DRS-lijnen, die was heel belangrijk. Want ja. hij dacht, als hij me inhaalt dan kan ik hem meteen erachteraan met mijn vleugel open... Maar ja, dat ging even niet door. En uh, nou ja, uh, daarna was hij eigenlijk... en dat, dat moeten we toch toegeven... dat die Mercedes toch een betere auto is dan die, uh, dan die Red Bull. We ja, dus kunnen uh, zeggen wat we willen. En dat zal ook in uh, de laatste race belangrijk worden... Uh, ja, ik denk toch dat uh, Hamilton een voordeel heeft. Ik denk dat ja, die, dat denk ik ook. Ik denk dat die, ja. uh, Is het goed? Ik schat het in op 65, 35 procent. Zo ja, maar dat doen, dat doen alle kenners. Jawel, en, jawel, en, jawel. Maar ja. vorig jaar heeft hij gewonnen op Abu Dhabi. Absoluut. Er, is alleen een, er zijn twee ja, in-house bijgekomen. Er zijn een paar ja. aanpassingen geweest, inderdaad. Dan moeten we nog kijken hoe dat gaat. Maar goed, hij, hij, hij rijdt er vaak goed, dat klopt. Hè? Ik bedoel, dat is een voordeel. Ja, je weet, het Het is zo ongeveer. Ja, het kan natuurlijk ook in de eerste bocht al gebeurd zijn. Precies, dat, dat zou fijn zijn. Kijk, als ze er, ja. er allebei nou, afgaan. Fijn zijn, hè? Ja. Ja. Ligt, er aan, ligt er wel aan. Voor de fans. Ligt er wel, ja. Ja, voor de fans. het ja, ja, ligt er wel aan op welke <coughs> manier natuurlijk. Hè? Ik zou die gekke, ja. gekke Mexicaan erop zetten dat hij hem eraf rost. Nou ja, maar ja, die bonus die staat ja, zesde, en die uh, komt niet in de buurt. Even laten er... die dat de pakken. Heeft, die heeft in feite gewoon een heel slecht seizoen die per se. Dat kun je wel stellen. Ja, het, Broe, het zou uh, het allerleukste zijn als uh, Bottas en uh, Hamilton eraf schoten. Maar ja, ik, ik, ik denk toch, oh, ja. ik, ik denk toch dat, uh, dat Hamilton toch gaat denken van... Uh, thee, wat uh, gaat hier allemaal gebeuren? Hij noemt nu, nu al Verstappen een crazy guy. Ja. En ja. dan drukt hij druk zich toch netjes uit. Hij, ja, wordt hij ja. komend alleen nog maar crazy, hoor. Ja. Denk ik, uh, Verstappen. Dat blijft natuurlijk een, een, een vechter. Hè, ja, de, denkprost in de... Senna. Uh, Schumacher, weet je ook Ja, heel ik zal het straks nog even... Ja, dat was toch een andere maar, soort van uh, ja, agressiviteit. Ja, maar Schumacher heeft er ook gewoon iemand gewoon expres... Ja, ja, ja, ja, ja, Schumacher heel titel. was dat. Daar dus zou ik zo ja. eventjes op terugkomen, maar uh, nog even naar die race toe in uh, uh, Saudi-Arabië. Uh, daar was een delegatie van Stamford, hebben jullie dat nog meegekregen? Ja. Uh, hey. de, de directeur en uh, ja, die twee mensen die waren daar inderdaad en die hebben daar nog gekeken hoe het allemaal gaat ideeën opdoen. Zat er bijvoorbeeld Justin Bieber in de afloop? Nou, niemand praat over Justin Bieber, denk ik. Meer over die race allemaal. Maar ze stonden drie grote acts... en daar was Justin Bieber één van. O, pik. En niet dat we die meteen in voor krijgen... maar dat denk ik niet... Maar uh, onder andere hebben ze gesproken over de mogelijkheid dat er een sprintrace komt in Zandvoort. Dat heb ik gelezen. Oh, ja. Ja, ja. ja, dat zou. Uh, dat zou wat te gek zijn. Ja, met Bulgarij. Uh, Daar zijn we toch eens dat we sprintraces leuk vinden, toch? Ja, ja. Dat is veel dat veel meer waar voor wel. je geld. Ja. Uh, we gaan nog even bekijken hoe het zit met de puntenverdeling. He, ze willen er zes doen volgend jaar. En, uh, ja, je, je, weet het niet, je weet het niet. Maar volgend jaar heeft iedereen toch weer een andere auto. Dus ja, de en, nou, er zijn nieuwe auto's ja. in. aangepaste ah, auto's. En, uh, en de motoren mogen niet veranderd worden. Nee, dat, dat is klopt, bevroren klopt. tot en met ja. 2025. 25, dus ja, dat, dat gaat voorlopig ja. ook niet door. Ja. Ja. Ja. Nou goed, uh, uh, hadden we nog het akkifiekje uh, uh, met uh, uh, Via Play en, en uh, SIGO. Oh, oh, yeah. oh, ja. uh, Olaf ja. Moll en Jack Ploy die, uh, die stoppen ermee. Die moeten ermee stoppen. Uh, daar waren ze niet zo heel. Blij mee, geloof. Campus ook, ja. Doornbos uh, ook. Ik zag je. Ja, maar Doornbos heeft gesproken met Via. Plan. Nee. Dus ja, gaat niet mee. Nee, die gaat niet mee. mee. Nee, nee, die maar, gaat niet maar, maar die heeft mee. wel gesproken. Ja. En toen hebben ze gezegd: nou, je mag best een keer aanschrijven. Ja, nou, ja, ja, ja. Ze ja, ja. dus willen ja, een boel ja, doen. Dit is toch ja. respectloos. Ja, dat vind ik ook. Op, ja, toch? Ja. Ja, ja, ja, dat vind ik ook. Dus als ja. nog niet, die willen we ook dat die aanschrijft. Nee, maar ik, het is wel zo dat, dat we Mol en plooien, daar heb ik gisteren een fotootje van gezien, die stonden allebei op een gegeven moment met, zo, zo voor de camera. Ja, oh, met ja? de vinger, met, dat dus middelvinger, uh, ja, dat heb ik ook echt. Ja, ik ja, dacht dat, dat het een ongelukje was. Mol die deed van uh, 1, 2, 3 en dan op een gegeven moment haalde hij twee <laughs> vingers weer. En dan stond hij met alleen zijn, uh, wat is dat? De ring, middelvinger. Vinger, middelvinger. Middelvinger, ja. Stond hij omhoog. En dat, uh, maar naar wie dan? Uh, nou ja, naar, naar, naar, naar, eigenlijk naar Viaplay waarschijnlijk. Hè. Via Cyclesport. Ja, ik vond het. Ik vond het, geen, onnodig. Ik vond, het geen vond het geen niveau hebben. Hoor. Nee, toch? Nee, nou, nee. natuurlijk niet. Nee. nee, dat kun je ook niet maken. Nou, we krijgen dus een enorme spannende race naar Abu Dhabi. En uh, mm -hmm. ja, uh, is het al een keer eerder gebeurd als ze met gelijke, precies gelijke stand naar de laatste race gingen? Eén keer. Eén keer gebeurd. En ja, het is dat gebeurd in 1974. Regazzoni en Vici-Paldi, ja. allebei mm -hmm. dezelfde punten. Ja. In Watkins Glen in 1974. En daar woonde trouwens uh, Paldi. Dat waren ook mooie namen. Hè? Emerson en Clay. Ja, ja, inderdaad. Dat zijn mooie ja. namen. Rekker, ja. Ja. sorry. Ja. Ja. Lewis en, en Max. Ja. ja. Is ja. ja. Dat is nog ja. minder. Ja. Nou, is dat, we ja? hebben, we ja. hebben in 1994 uh, ook een uh, zeer spannende uh, ontknoping. He. Hele Schumacher hebben ja. al ja. eerder over ja. gehad. He. Uh, na 17 ronden waren Hele Schumacher al weg van uh, nummer 3 Hakkinen. En in ronde 36 uh, ging Schumacher de muur in. En uh, toen dacht heel, van de volgende bocht, dan pak ik hem. Nou, hij ging uh, binnendoor en knalde uh, eigenlijk Schumacher eraf. En uh, Schumacher wereldkampioen. De Nice Manse won trouwens die race. In uh, 2008 was ook een hele rare ontknoping met uh, Massa. Die dacht uh, 35 ja. Ja. seconden lang dat hij wereldkampioen was. Uh, dat vond ik bizar. Tot, dat vond ja? ik ook bizar. Ja, bizarre. dat was een hele bizarre ja. ontknoping. Ja. Tot... Uh, uh, Hamilton uh, in de laatste ronde, in de la na de laatste bocht, naar de finish toe... Timo Glock nog inhaalde en de, de vijfde plaats Want Omdat hij net genoeg punten haalde om ja, de wereldkampioen te worden. Die bewuste wedstrijd heb ik ja. dus wel gezien. Ja. En op een gegeven moment zat ik uh, daarna te kijken. En uh, iedereen zat te, oh Die Barst wordt. Ik zeg nee. Volgens ja. mij heeft hij helemaal die, die Glock ingehaald. Ja. En dat klopte dus ook. Ja, zoals het klokje thuis tikt. De, helemaal nergens, ja. Ik had het gezien in mijn ogen. Ik denk volgens mij is die voorbij. En dat klopte dus ook En ik vroeg eraan: hoe laat is het? Ja, ja. ja, ja dat is een man van de klok, hè? Ik heb ja, klok. <laughs> Timo. Timo klok. Hey, in 2010 <laughs> okay. hadden we de, in de laatste race vier kansen <gülpig> <concepts, toss> hebben. Dat was, dat was, dat was vier? Leuk, hè, vier kansen ja. hebben zelfs. Ja. Uh, Webber, Alonso, Vettel en Hamilton. Ja. En uh, Vettel, die behaalde het op uh, het laatste moment. En in 1986 hadden we er drie. Ja. En uh, Prost, Mensel en Piquet. Dat was ook een hele mooie race met het hele trage pistof van Prost. Een klapband voor Menzel en een spin van Piquet. Ja. En uh, ja. daardoor uh, werd Prost nog uh, wereldkampioen. Zo knap als Hans het allemaal uit de hoofd Nou hoor. ja, ik heb het hier op papier. Als je zo dat opzoekt... En, ja, het is, best, ja, ja, het is, het is geweldig. Het bij, dan is het natuurlijk heel leuk. En jij noemde hem al 76 Hunt Lauda. Hè. Dat wordt ja, ook Hunt Lauda. Opgemaakt. Maar toen heeft de, in, in, in Japan heeft uh, uh, uh, Lauda afgehaakt. Ja, ja het ook zo, gevaarlijk, die was ja, zo uh, erg gevaarlijk. Gentleman, hoe is dat? Dat wordt ja. kort na zo'n ongeluk he. Ja. op de Nürburgring, dat klopt. Nou ja, we gaan het dus zien in Abu Dhabi. En, uh, het wordt erg spannend. Twee uur komende Komende zondag ja. en uh, ja, er waren afgelopen weekend waren er 1,6 miljoen kijkers. Ik denk dat het uh, misschien naar de 2 miljoen zal gaan. Het is nog nooit De gebeurt, laatste he? race voor zich. Oh, nee, is nee, gebeurt, dat, is nee, dat is nog nooit gebeurd. De gebeurt. eerste zes programma's volgens mij uh, bij de kijkcijferlijsten waren allemaal Formule 1. Leidt. Ja, echt waar? Ja. Ja. Ja. Hoog ja. Hoog ja. dan de NOS Journaal. Ja, dat zeker. Ja, ja. Er ja, volgens mij wel. Oké, nou dat kan, dat kan. Ik kan het voor jullie Check het maar even, maar goed, lekker belangrijk. Nou, willen willen nog een paar dingen over de dorpen zeggen. Nee, we zijn klaar, jongens. Oké. We in ieder geval. Oh, oh, oh, ja. Gooi er maar een plaatje in, zou Nou, ja, dan moet ik wel iets hebben. En dat heb ik dus... Heb je die hier? Heb je Dan kun je zelf iets doen. Wil je een mondharmonica? Ja. Ik wil een stukjes dingen, hoor. Nee, maar... Jongens, het is heel erg... Het past heel erg in dit... Is limit. dat een iPod of weet je wat? To the limit. Is dat een iPod? Hij heeft hierin geslingd. Die heeft hierin geslingd. Kijk al uit. Speciaal voor jou, Hans, uh, take it to the limit. Ja, take it to the limit. He. He? Ja, ja. Daar oei, gaat oei, het oei, uiteindelijk oei, om. Oei, oei. Hey, mag ik even bij de sport blijven nog? Uh? Jij wel. Hans, uh, ja. uh, ik jij... Maar toch ook een darten hebben, toch? Ja, nee. Oh. Oh. Oh. nee ik wil wel een andere liefde van mee. Ja. Een andere liefde? Ja? Ja, Dat is Zwemmen. Het. Ja. Ja. Nee, ik weet Golf. Ja. Ook een ook nodig om te zwemmen? Ja, golf, golf is natuurlijk vorige week al bijna afgelopen. We ja. hadden afgelopen weekend een toernooi in, in, in, in Zuid-Afrika... Dat is eigenlijk een beetje in het water gevallen, omdat de meeste Europeanen heel snel weggingen naar die COVID-variant. En uh, ja, nu is het uh, wachten op de eerste grote toernooi in Januari. Hoezo? Maar, nou, ik keer ik, ik de Royal Dublin Golf Club. De Royal Dublin? De Royal, Royal Dublin. wekelijks. Ja. Ja. Hij ja. mee, maar, ja, je gaat, je gaat naar die vrouwen toe. Jazeker. Je kunt na, na dat uh, golfen met een K, kunnen vrouwen nu ook golven met een G. Uh, want uh, er is een prachtige baan, uh, de Ro Royal, Royal Dublin, Dublin opgericht in 1885 door een bankier. En dat is al 136 jaar een exclusieve heren geleden. Er zijn ja, natuurlijk ja, van die herensociëteiten ja, ja, ja, in Engeland, ja, ja. Hier, komen ja. op sommige plekken Wales dames ook, niet binnen. En dat hebben ze nu gewijzigd. De statuten zijn gewijzigd, dus dat betekent dat de gendergelijkheid onder haar leden bevorderd wordt. Dus vanaf heden mogen vrouwen uh, gaan golfen op de Royal Dublin Golf oh, okay. dus. Nou, ik heb zelf het, het bordje staan hè, in uh, Wales. Verboden van vrouwen? No dogs and women allowed. Oh, je ja. meent het. Ah, ja, ja. Ik je heb meent het. Er is helaas geen foto van genomen, maar die stond er wel. Ja, maar zo... was er wel. No in dogs in... and women in allowed in Engeland. Uh, Wales. Ja, nou ja, dus en ja. Dublin, in Ierland is dus, bij de, bij de ja, Dublin. Nou, ja, ik, ben keer, ik ben een keer in Glen Eagles geweest. Het zal de laatste jaren wat, wat beter geworden zijn. Ben jij er wel eens geweest, Glen Eagles? Uh, nee, ben ik niet geweest. Dat is een prachtige baan. Ja, tuurlijk. En er uh, was de PGA en uh, ik moest daar filmen. En uh, op een gegeven moment uh, uh, staan daar mensen aan de, aan, de, aan de zijkant... met grote pullen guineas en gezellig en leuk en een volk. Dat Vra is gewoon vrouwen. daar. Vrouwen, hoef Nee, maar, ja, oh, mannen. Ja. En mannen. Nee. En, maar gewoon een... Een, een Volledige volkssport, weet je wel? Helemaal. Ja, ja, ja. Hetzelfde ja. wat uh, in, in, in hier uh, uh, school ja, uh, is. Ja, maar er zie je natuurlijk elite. Dus het is eigenlijk niet meer, maar dat, dat ja. heeft allemaal geen maat. Nee, dat klopt. Ik ben met je eens. Iedereen, elke timmerman Nee, maar golven. Daar, daar zit het veel meer in de dat cultuur. Dat zit veel meer in de cultuur. Ja. In de cultuur. Elk gerespecteerd ja. uh, stadje of een dorpje heeft een eigen golf. Ja, dan. klopt. Maar, maar het was, God, was dat is ook geweldig, man. Maar het is niet van deze tijd dat je een exclusief beheer. Nee, nee. Dat kan bij de SGP nog. Nou ja, je bent de kenmer ja Daar zit ja, word je ook nog een beetje in, hoor. Nee, geballotteerd oh, word je mogen, daar, hè? Vrouwen mogen wel spelen. Mogen vrouwen vrouwen natuurlijk uh, ja, spelen. vrouwen mogen wel spelen, maar gewoon, je komt er niet zomaar even... Nee, je, uh, nee, nee. je nee, moet nee, geballotteerd nee. worden. Je nee, De ballotagecommissie. worden. ja Ja, absoluut. Ja. Maar dat moet je op meerdere plekken. Ja, ja dat weet niet ik. Niet alleen bij golf. Overal. Ook bij tennis. Jij zou ook een keer gebalotteerd moeten worden. Ja, nooit geballotteerd. Nee, je moet ook helemaal binnengewaarkocht. Helemaal niet. Ben, Ger, ben jij nog nooit gebaloteerd? Ik nee. bel gewoon Boudenwijn van duiven de van de Kullemer golfclub <gulft> bouwen nou, gewoon pik. Die werkt al gauw niet meer hoor. <gulft> die werkt <gulft> al niet achter de bar daar. Oh nee. Nee nee. <gulft> dus beter, kun je Roland nee. waar waar waar waar, hey, waar wij dan? Geen. Nergens meer. bouden wij met pensioen. Oh die is gepensioneerd. Ja. Hij ja, heeft genoeg lachen. achter de bar gestaan, ja, denk ik. Ja, Maudermijn blijft ook geen vijftig. Uh, nee, dat is ook dat waar. Dat gaat ook allemaal maar door, hè? Dat is ja. ook waar. Maar hij ja. ziet er wel goed uit. Ja, hij, hij ziet er ja, goed uit. Ik ook. Ja. Maar ja. hey, jij ja, nou, nou, bent vijftig. Dat was maar zo. Wij hebben vroeger uh, een programma gemaakt BNN, dat, BNN... waarin we ons lieten insluiten. Mm. Uh, met Bart de Graaf. Ja. Dan gingen we bijvoorbeeld ook hier op de Dreef bij Laplace... Hebben ons laten insluiten. Dus dat betekent dat we ons stopte ergens in een bedrijf. En dan s'nachts. Ja, al hopelijk dat er geen alarm <lacht> afging. En, dan daar, en dat hebben we ook een keertje bij de IKEA gedaan. Want het is natuurlijk niet zo leuk als je door de IKEA loopt. Je denkt, goh, ik ga gewoon in het bed liggen slapen hier. toch? Dat, dat, iedereen heeft die gedachten wel eens. Ja. Ik bedoel, alles is nep. Hè? De computers ja. zijn nep, de keuken zijn niet aangesloten. Maar je hebt toch gezegd... Ja. Ik zou wel even een nachtje willen pitten. Nou, jullie, zochten, nou, jullie zochten de zaken wel uit natuurlijk. Ja, wij wisten precies waar we naartoe mochten <laughs> natuurlijk. En we lieten ons dan insluiten. En dan nou, nou, dat was het natuurlijk een grapje. En soms kwam de politie en dan kwam, ja, het is Bart de Graaf. Oké, okay, niks aan de hand. En dan kregen we geen boete of zo. <laughs> uh, in ieder geval. Maar je kunt dus in, in, in Denemarken is er een, uh, zijn mensen in de Ikea die moesten blijven slapen. Ja. Want die zijn, dus, die zijn ingesneeuwd. <laughs> er was, ja was, Het uh, was heel grappig. In Aalborg viel 30 centimeter sneeuw. Dus alles viel plat. En die mensen konden geen kan meer op. Dus die lokale villa heeft gezegd, nou jongens, kom maar hier slapen. Dus uh, <laughs> mensen hebben ook van een, van een bedrijf naast de speelgoedwinkel... die mochten allemaal schuilen in de Ikea. Dus die hebben nog rijstepap, kaneelbroodje en een koffietje gekregen. En die hebben naar een gekeken in die Ikea. En daarna is het allemaal lekker op een bedje gaan liggen. Ja, nou, ik zag een film, ja, veel, ja. Maar die zijn er genoeg. Ja, ik ja, heb de foto's dus gezien. Is, is, ja, is, uh, die mensen dus... zeiden, me nou ik heb wel het duurste bed uitgezocht. Ja, ja dat is goed. Maar iemand zei ook van ja, ik heb je een beetje knap geslapen? En Nee, want nee, nee, nee, nee, alle lichten bleven aan. En dat is natuurlijk gewoon dat is een toonzaal, die Ikea. Ja, ja, ja, ja, ja, niet ja, ja. Normaal je licht uit thuis. Dat ging dan niet. Iedereen lag in het volle licht pit. <laughs> <laughs> of probeer. Ik zou ook gewoon wakker blijven, man. Dan ga je toch een beetje lopen keten. Ja, natuurlijk. Ja, ik zou alles een beetje uitproberen. En, en die stoel gaan zitten, en die stoel gaan zitten. Ja. ja. Nou ja, de, de Ikea. Overigens, dat verhaal van de Ikea. Dat blijft natuurlijk... Dan heb je trouwens gehoord van de eigenaar van de Ikea. Dat, dat, de man is natuurlijk een van de rijkste mannen ter wereld. Hij is toch overleden, die man? Ik hoop het wel. Want het was, een, het was een soort Scrooge, was dat? Ja, ja. Ken je dat verhaal Hij reed toch een, na, een na. hele oude voeltje? Uh, ja, ja hij, hij had een regel dat zijn managers, dat, dat zijn dus managers van de IKEA, topmanagers, mm -hmm. dat zijn mensen die komen met een half miljoen per jaar thuis, die mochten als ze op reis waren nooit in een hotelkamer slapen die duurder was dan 100 euro. Dat vond hij genoeg. Dus je mocht een Van de Valkyrie pakken, maar alles daarboven. <laughs> dat vond, ja, maar dat klopt natuurlijk wel in zijn, uh, ja. in zijn strategie, in zijn denkwereld: van nou ja, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. En het wat ik ooit las over die man... was dat er een lokaal voetbalclubje... een soort uh, Zandvoortmeeuw... of weet ik, wat ik voet het SC SV Zandvoort... er was een lokale man van SV Zandvoort... die kwam even naar die man toe, SC Aalborg... en die zei, eh, meneer uh, Hobbelduif... kunt u wat t shirtjes uh, sponsoren... voor uh, het tweede elftal van de jeugdclub? Uh, dat weet ik veel. Ja, ja. Ja. Deed hij niet. Uh, nee, niet. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, dat ging om 200 euro of zo. Wat voor het, voor het lokale jeugdteam. Nee hoor, kon niet, als die daaraan begon. begon dat kon ja, nou, nee. ja. En dan zal hij ook wel weer vanuit zijn perspectief gelijk in hebben. Maar je geeft toch een beetje ah nou toch ja. op man. Ja, ja, ja. Dus die man die stond echt bekend als een enorme Scrooge. Ja. Die zat er echt boven. Ja, dat is waarschijnlijk de manier om miljardair te worden. Nou ja, het is natuurlijk wel een onge ongekende zakenman. Die, die, die uh, over de hele wereld. Die, als je nou ziet dat, dat een, een pakskast. Waar je in de wereld ook komt, kan je wel een pakskast kopen. Ja. Ken je dat? Nee, maar iedereen. Er is een soort patroon, hè, dat mensen met heel veel geld. Uh, uh, uh, Freddy Heineken, die woonde in Noordwijk, zoals je weet, in de Ark. Uh, en die had een hond en die moest hondenbelasting betalen voor zijn hond. En dat weigerde hij en dat heeft hij voor laten komen. Ja, dat weet ik ook Dat ging om vier tientjes of zo, ik weet niet wat hondenbelasting. Ja. Dat ja. ja, ja. ging om weinig ja. ja. geld. En die zei alleen maar, ja, maar waar moet ik hondenbelasting betalen? Die hond die komt nooit. Mijn terrein. Dat, dat, dat, dat huis ja. in, in Noordwijk was zo ja groot. Die hond is dan nooit op straat geweest. Ik ga geen hondenbelasting betalen voor een hond die niet de straat op komt. Ja. En dat heeft hij tot de hogere. Hij moest uiteindelijk wel betalen. Dat heeft hij, hij heeft de advocatenkosten misschien wel 10.000 gemaakt. Om vier tientjes te besparen. <grijg> ja. Het ja. gaat dus om het principe. Maar die mensen gaat het altijd blijkbaar ja, om, een om, om een principale. Of ja. ja, gelijk willen hebben. Ja, ja dat omdat ze ja, ja, ja, gewend ja, ja, ja. zijn. Uh, en ja. die geven ja. niet heel makkelijk, uh, makkelijk geld uit. Ja. Ja. Behalve voor dat soort dingen. Ja, nou ja, omdat ja, ja, ja. Het, vanuit hun principe of zo. En ze vinden het allemaal maar zonder. Maar nou, ook. vond ik meneer Heineken wel een hele bijzondere man hoor. Ik heb hem wel ja. ontmoet. Ja, tuurlijk bijzonder. Of en, uh, ja, um, ja, ja. Zullen we uh, straks uh, daarover verder uh, praten? Wat met een het, biertje in onze handen. Met uh, over meneer Heineken. Oh, nou, nou, nou, nou, het uh, nou, het uh, is het niet van een beetje hoort. laat voor bier. Nou. <laughs> Je moet uh, tegenwoordig heel vroeg beginnen hoor. Want uh, om vijf nou uur gaan de we de klok neer. Jongens, we zijn alweer uh, terug. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.